Maar als ik smaakjes wil ontwaken Zitten de flikken achter me en kont Ze zeggen stap maar in die wagen Je bent te blij En een vagebond Ik vind op straat Genoeg om te sterken Te zwaar werken Als vagebond Ik leef van de straat Ik hoef niet te kiezen Niks te verliezen Als vagebond Ik leef van de straat Ik zal blijven zwerven. De dag dat ik sterf en daar in de grond waar mijn ziel me verlaat naar hemel of hel, ik vind. Den Mann, der neben mir noch stieß sie nahm den Schlüssel von der Wand ran, kurz am Luft und verschwand, dann auf immer Wiedersehen, wollte sie gehen, die Tür zu, als sie erschrak. Und an den Brief in ihrer Tasche dachte er, den Mann betracht, den sie vor langer Zeit geschrieben hatte. Wort für Wort verziert von immer wiedersehen, stand da nicht drin, sie sprach von meer das den Himmel verglüht, von dem Tag, den Arm nicht zerbricht. Von verzehrenden Becken, die keiner vergisst, wird bei meiner Love Bis bald auf Wiedersehen. Dann steht sie hier neben hier ...dan met de spirituele praatwijs van het Zesde zintuig... ...en wel op maandag 25 juli 2011... ...en nog zes dagen te gaan en we zitten alweer in augustus... ...jongens, jongens, wat gaat het snel... ...maar dit is al allemaal een hele, hele goede avond... ...ik heb al een beetje even met de chat mee zitten kijken... ...en ook intussen tijd op plaat zoeken geweest... ...want Adrie, die kent me toch wel een beetje... En die zegt, ze zal wel iets draaien van zangeres zonder naam, om mee te kwijlen. Nou ja, als ik mee kwijl, dan doe ik het alleen maar om de familie te pesten. Maar ik heb, volgende mij. ik heb helemaal niks uh, van zangeres zonder naam bij de hand liggen. Ja, hier eentje. Ik heb er hier eentje van uh, Joanie Hoeswel. Ga ik wel draaien natuurlijk, want die Joanie is toch overleden. Maar voor ik daar natuurlijk mee ga beginnen... Hartstikke goed, Jan, dat je helder voelend wordt. Maar uh, ik ga natuurlijk eerst even beginnen met iedereen welkom te heten. En dat is natuurlijk Danny. Goedenavond, lieve Danny. Welkom hier vanavond weer. Ook Elisabeth, jij. Uh, welkom, lieve, uh, lieve Elisabeth. Dan is er natuurlijk Jan, die met boze plannen en stoute dingetjes bezig is. Met Adrie samen, want die wilde gaan keten. Nou, dan mogen ze van mij, ze doen maar een dotje, die twee. Want zaterdag zijn ze elkaar misgelopen. En ja, en dan moet je ze niet lang uit elkaar, als ze het elkaar zien. Dan zijn ze natuurlijk op zijn ergst. Dat is te begrijpen. Dan is natuurlijk onze Adrie. Goedenavond, lieve Adrie. Ook jij welkom natuurlijk. Dan is er Bjorn uit België. Dag, lieve Bjorn. Ook fijn dat jij er bent. Dan De Windje, Goedenavond, lieve De Windje En Tomacht natuurlijk. Jij bedankt voor jouw uurtje vooraf. Het zit er wel op voor jou vandaag. En ook bedankt ook namens iedereen die heeft zitten luisteren. En voor degene die in de chat zijn geweest. In ieder wel bedankt. Dan gaan we natuurlijk naar Lideweij. Ons eigen Lideweijtje, ons hechtje. Goedenavond, lieve Lideweij. Ik weet dat jij er bent natuurlijk. En dan is, wil ik natuurlijk op de operator en tretter heel veel lieve groeten wensen uh, van mij. En ook iedereen die op dit moment naar dit programma zit te luisteren, allemaal een hele, hele goede nacht. Uh, Jan was een artikel van Dick Swap, die schrijver met van het brein, we geloven niet in het hiernamaals. En stie, uh, zielen bestaan niet. En Jan zegt: ik geloof hem absoluut niet. Nee, dat is natuurlijk in ons zit een ziel, het leven, het wezen, anders moeten die, die meer zwap moet dan even een brief sturen dat hij is de Nederlandse het woordboek van de Nederlandse taal is naar moet kijken en dan zal je in ieder geval Joran die gaat weer eens even op vakantie het is een goed bevallen ik was geleden naar Turkije geweest en nu gaat hij weer uh, naar de Spaanse Palma, de Mallorca. Dus ze daar in ieder geval de van me. Daar ben ik ook al een paar keer geweest. Moet ik even kijken welke, uh, welk plaatje dat is. Ik ga natuurlijk eerst aan onze Johnny Hoes, die overleden is, een plaatje een draaien als ode adem. Het is best wel een goed kwelnetje. Zat Jan er niet al te best voor? Want hij heeft zeven bloedjes van kinderen heel te dag. Vragen zei hij mij niet voor? Vader, waar is moeder verheven? Waar is moeder verheven? Is zo stil hier in huis? Vader, Vader, ze. Hij had ruzie met moeder. Toen is zij boos het huis uit Maar hij weet dat ze houdt van haar kinderen en betreurt wat ze nu heeft gedaan. Vader, waar is moeder verbleven? Waar is moeder verbleven? Is het hier in huis?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 Ja. En dan nog eentje erachteraan van de zangeres van de maan. Ze zag hem na jaren van scheiding, terug op het grote station. Een weerzien dat echter aan beiden, geen vreugd en geluk geven kon. Hij was naar de vreemde gedogen en deed als soldaat groot zijn plicht. betaalde die plicht met zijn ogen, voor altijd verloor hij het licht. Twee ogen zo duister in beide een traan. Ze keken haar somber en trots. En dat Wanneer op een zonnige morgen een bier in het kamertje staat Toch werden die avond in stilte veel bittere tranen geuit Maar dat is in ieder geval uh, altijd uh, heel leuk en dan heb ik hier dadelijk nog een plaatje. Die ga ik dadelijk draaien en dat draai ik speciaal voor mijn eigen moeder, die is al overleden. Het is nou weer uh, juist die periode dat we te horen kregen dat ze niet lang meer zou leven, dat ze, dat ze leverkanker had en dat plaatje ga ik opdraaien voor alle moeders. Denk dan maar even over na, op je eigen moeders. En ik denk dat we dit wel meer zullen zien. Ik weet niet meer precies wat de tekst is, maar het zal wel goed zijn. dank dus je dankjewel eens vanuit de sfeer voor al die moeders die over zijn en ook natuurlijk voor de moeders die er nog zijn en dan zijn er best van jullie die nog een moeder hebben en die daar best uh, trots op mogen zijn dat jullie daar allemaal trots op mogen zijn dat je ze gekend hebt. Ik natuurlijk op mijn moeder zeker. Ik ben er trots op dat ik mijn moeder gekend heb. En dat op mijn moeder dat ik de dochter heb mogen zijn van mijn moeder. Daar ben ik zelf heel erg trots op. En ik hoop met, en jammer genoeg is ze niet meer uh, hier. En als ze nog geleefd had. Ze was van 1916. Dus dan zou ze nu uh, even kijken. Uh, 95 jaar geweest zijn. Dus. En aan alle mensen die de moeders euh, waarvan de moeders er niet meer zijn. Dan denk ik dat die allemaal wel even stil hebben gestaan. Bij de liefde die ze van de moeder. De moeder heeft je op negen maanden gedragen, heeft je gekoesterd toen je klein was. Heeft je gekust op je als je gevallen was? En dan zou het even om bij stil te blijven staan. Goh, Adrie één, enkele weer. M mijn moeder is ook pas heen gegaan. Enkele weken terug. Dat wist ik helemaal niet, Adri. Dat jouw moeder overleden was. Goh. Dat wist ik helemaal niet nog gecombineerd maar van deze kant. Ja, ik weet ook dat die Elisabeth, haar moeder die is, is niet meer. Van Daniel, dat weet ik u. Ook niet natuurlijk. Nou, van Bjorn is ze zijn moeder nog wel. Van de Vinzen weet ik natuurlijk niet. En Jan zegt, wie wachtte op mijn moeder? Mijn zwager altijd nuchter zijn. Ze zullen jouw moeder boven wel nodig hebben. Eigenlijk zou het dus altijd moederdag moeten zijn. Je Kijk, ik weet ook dat er mensen zitten te luisteren die geen, die ook geen prettige ervaringen hebben aan de moeder. Waarvan de moeder niet de moeder was, niet de moeder was die, uh, die je altijd verwacht, waar je de dingen van verwachtte. Ja, zo is het toch altijd, hè? Zo, uh, zo, zo is het toch altijd ze, uh, ze, uh, zijn. Je kunt natuurlijk in je leven op teleurgesteld worden door je ouders. Maar probeer dan altijd, lieve mensen... zegt ze leeft nog op Facebook, daar staat ze dan nog op dat ze natuurlijk daar iets op geschreven heeft toen ze nog leefde. Maar ik weet natuurlijk niet, is, jou, is jouw moeder plotseling uh, overleden, Adrie? Of was ze uh, ziek? Heb je het aanzien komen? Het zijn altijd van die dingen die ik dan mijn eigen afvraag. Elisabeth ja, zegt weer: Ik denk dat mijn moeder juist teleurgesteld werd door haar twee jongens. En ja, dat is, dat is natuurlijk ook zo. Ja, die worden niet... Kijk, ik zeg ook... Pas geleden was ik heel erg ziek. Ze weten jullie nog... Eh, goed anderhalve maand geleden ben ik goed ziek geweest. En toen eh, zei ik... Ja. <laughs> iedere keer... Ah, oh, ze heeft er zelf voor gekozen om te spreken. Het was op. Eh. En... Heel moeder, zeg Adrie. De daarvoor kan het niet minder pijn doen natuurlijk, Adrie. Nou, dus uh, toen uh, was ik hier zo, uh, was ik hier zo uh, op, uh, <laughs> op de bank lag ik. Ik ben er nou nog niet beter. Ik zei, nee, ik klik uh, mijn uh, afscheidswoord te schrijven, zei ik tegen de kinderen. Ik ben mijn afscheidswoord aan het schrijven. Ja, maar wij lezen daar niet voor. Ik zeg, nee, maar ik deponeer het bij de Dela. En ik deponeerde het bij de Dela. En als ik bij de Dela, dan lezen hun het nou voor. Eh, voor, als ik zo nou, Ik begon dan een verhaal te vertellen over Anita. Toen over Wilfred, toen over Harold. Een heel verhaal. En ja, ze moeten zien zitten met de drieën. Want ik confronteerde ze toch wel met dingen waar ik pijn van gehad heb. Kijk, ik, mijn kinderen hebben mij natuurlijk ook pijn gedaan gehad in het leven. En ook mijn vertrouwen beschaamd gehad, uh, is, is geweest, mijn vertrouwen. En het minste ging nog maar er gebeuren, en dat komt iedere keer weer opzetten. Dat duurt heel lang voordat. Uh, ...voordat het uh, weer helemaal weg is. En dat zijn allemaal van die dingen die natuurlijk... Uh, Gebeuren en die er zijn. En waar je niks aan kan doen. En, uh, daarom zeg ik ook altijd van, probeer het elke dag er nog uit te halen het goede wat er is. En dat doe je natuurlijk ook. Met mijn kinderen, maar dat wil niet zo zeggen dat ik af en toe, uh, wanneer er wat gebeurt of zo, dan slaat toch wel iedere keer soms de angst hier toe. Van, zal het allemaal weer wel goed komen? Dat zijn natuurlijk wel dingen. We gaan nu hier gewoon even iets vrolijks uh, draaien. En dan vind ik dit een heel leuk plaatje voor. Vind ik vind hem echt een lekkere mee, een zinger. En die draai ik, als die erop staat, word ik altijd vrolijk. En ik had een duif, die heb ik zo genoemd. Ik ben hem helaas kwijt, maar ik had een duif die ik zo genoemd heb. Zij woonde in de sloppen van het oude Amsterdam, waar nooit de zon een haar venster binnen kwam. Gedreven door de armen, werd zij prostituee en voor een handvol centjes ging zij. Toen kwam in haar leven een jonge blonde hel. Hij hield wel veel van keetje. Komt. Goedenavond, lieve Thayla. Welkom hier bij ons bij Geen Radio. Ik zie dat jij uh, uh, dat het over moeders gaat en dat dat jou raakte, inderdaad. Uh, ik heb ook dat plaatje gedraaid hè. en daarvoor heb ik het ook... We hebben we zei, ik begon eigenlijk omdat Joen Moes was overleden. En daarvoor heb ik ook een plaatje gedraaid als dank aan mijn moeder. En zo zijn we eigenlijk toegekomen naar moeders best wel heel belangrijk zijn in het kindse leven en sommigen die hebben er niet zo'n leuke ervaringen mee. Maar ik hoop voor jou dat jij wel er leuke ervaringen mee hebt. En nou, ik ben blij dat je vanavond bij ons bent, bij Ridd Radio. We hebben altijd de uitzending op maandagavond, tenminste althans van het zesde zintuig en op zaterdagavond, heb ik een uitzending van acht tot tien. En dan zie je ook altijd weer de bekenden weer terugkomen op het chat. Het is dus in ieder geval leuk dat je er bent. En, en dat huiver, dat is natuurlijk ja, als ik ga zingen. Ik kan helemaal niet zingen, maar soms is, dan zing ik met een plaatje mee. En dan uh, zing ik met een plaatje mee, en dan zijn ze, en dan uh, weet ik wel, dan, dit is altijd. ...hebben ze gein, omdat ik mee zit te zingen. En daar zing ik vaak expres mee, omdat ik dat... Uh... En dan ga ik nu even een plaatje draaien. En dat is iets wat ik eigenlijk altijd al tegen iedereen wil zeggen... Als ze wel eens moeilijk doen over andere mensen dit. Leven en laten leven, dat zijn we opa al jaren terug. Laat me leven, je bent maar even al deze aard Neem moeite het van, het is de moeite waard. Je stelt nooit iedereen tevreden, altijd kan iemand hebt je de ene dag moet je aanbidden. De andere dag met een zwarte kistje stelt nooit iedereen tevreden. Zorg dat je zelf tevreden bent. Kijk kunnen het spiegel met een vreemdlaag. Een leider heeft ons gegeven zijn. Leven en laten leven wat je nu zegt, wij schrijven, ik heb natuurlijk dus zulke fijne ervaringen met moeder, maar veel voor mij. Kijk, dat is ook wat ik zei. Ik weet dat er heel veel liefdevolle moeder hebben gehad, waar ze terug op kijken met mooie herinneringen. maar ik weet ook dat er heel veel zijn, wat de moeder uiteindelijk niet de naam moeder mag dragen. Dus dat die uiteindelijk wel moeder zijn, in naam, maar niet in daad. En dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Ik heb gelukkig niet die ervaring, maar ik weet dat heel veel mensen om me heen die ervaring wel hebben. Ik werk het werkt ook voor veel mensen die bij mij komen met, met verdriet en dat moeten verwerken, dat het gewoon ook zo is. En dat is aan de andere kant van de medaille, maar probeer altijd. Ik ga je nu een voorbeeld geven. Wij kiezen onze ouders zelf uit. Als wij geboren worden, voordat we geboren worden dus en we moeten naar de aarde toe om onze levenslessen te gaan euh, euh, leven, dan zullen wij altijd onze ouders van tevoren uitkiezen. En dan denk je wel, ik heb wel eens gezegd, nou, als ik gekozen heb voor dat leven wat ik, wat ik leidde jaren terug, toen was ik volgens mij hartstikke dronken. Want daar kan ik met mijn volle verstand niet voor gekozen te hebben. Maar ziet een iets, altijd het als een spiegel. Wanneer je ouders op een liefdevolle manier met je omgaan, ziet het dan als een spiegel dat ze jou die voorhouden en dat je dat een voorbeeld moet navolgen. Gaan ouders op een minder prettige manier mee op, zie je dan ook als een spiegel. En ziet het dan dat jij het zo niet moet doen. Dat jij het anders moet doen. Dus het is altijd, heeft altijd te maken met ons eigen leerproces hoe dat wij in het leven staan. Zoals wij in het leven staan, euh, zoals wij in het leven staan, vind nou, het gewoon moeilijk te geloven, maar het is wel zo. Kijk je, altijd als mensen, ja, jij denkt, ik, daar heb ik nooit voor gekozen, maar. Het kan zijn, en ik zeg niet dat het zo is, maar het kan zijn dat jij in een vorig leven net zo bent geweest zoals jouw moeder in dit leven handelde. En dat je daardoor bij die moeder geboren werd om juist in te zien dat je dat zo niet moest. Dat jij het anders moet zien in dit leven. En ik hoop ook voor jou dat je dit ook, ook navolgt. En je zegt: Van nou, zo wil ik het niet doen. Dat is ook altijd, dat je krijgt als mensen op je weg die helemaal verkeerd in het leven staan. Ik zal het een ander voorbeeld geven: zeg maar, je bent in een vorig leven. Je bent in een vorig leven uh, een grote dief geweest, zeg maar. Je, je steelde alles wat los en vast zat. En je komt naar dit leven, dan kan het gebeuren dat jij in dit leven juist vrienden gaat krijgen die alles stelen en proberen jou daarin te betrekken. Maar dan zeg je, je gevoel zegt van binnen, nee ik wil dat niet. En door aan jouw eigen gevoel, maar hun houden constant, kijk hoe ver zit ik in jouw eigen kracht. Hoe ver kan ik de verleiding nog aan, want ik heb er nu voor gekozen om niet meer te stelen. Maar toch word ik constant geconfronteerd met mensen met die, die, die, he, die wat te helen hebben en die wat te stelen hebben. En dat is dan een spiegel die je voorgehouden wordt om te kijken, zo moet ik het niet doen. En dat heeft het vaak altijd te maken met je eigen leerproces. Wat je in dit leven goed moet maken, wat je in een vorig leven misschien geknald hebt. En als je terug mag kijken in je vorig leven, dan begrijp je het vaak op die dingen. Dan denk je van ja, het is gewoon waar. Ja, ja, terug was dood. is twee jaar begeleiden in het psychiatrisch centrum van BNM, zijn deze begeleiders en persoonlijke begeleiders ook besproken van hierboven voor het geboren. Kijk, Björn, jij hebt toen jij in, in, uh, nog niet geboren, dat, dat mogen we allemaal. Voordat wij geboren worden, mogen we altijd kijken hoe dat ons, wat onze levensles is. Zelfs als je naar school gaat. Als jij een cursus gaat volgen, wil mag je eens cursusmateriaal inkijken. Nou, Zo moet je het ook zien met je leven. Op dat moment besluit je om dat leven te gaan aanvaarden. En daarom zeg ik ook altijd tegen iedereen, probeer je leven gewoon, probeer het leven te nemen zoals het komt. Dan krijg je rust in jezelf en dan zul je ook merken, want het heeft geen zin om je daartegen te verzetten. Dan maak je alleen maar jezelf moeilijk. Alleen. We hebben natuurlijk een eigen wil en eigen dingen. Wanneer er dingen op ons weg komen die voor ons niet goed voelen, dan moeten we het gewoon niet doen. Daar hebben we ons eigen wil en onze eigen mening. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar in grote lijnen is ons leven al uitgestippeld. Maar wij kunnen er wel, kijk dat heb je ook vaak wel eens kaart leggen, als je, als je voor iemand kaart legt, de kaarten die erboven liggen, dat, dat is al vooropstem. De kaarten die vaak onder je liggen, dat zijn kaarten waar je zelf nog verandering in kan brengen. Ja, dus dat is, is, is, is gewoon bepaald. Maar ook dat je, als je gaat verhuizen, is dat ook bepaald. Waarom gaat iemand op een gegeven moment in de krant zitten zoeken naar een andere woning? Ondanks dat ze helemaal niet op je zijn om te gaan verhuizen. En dan zie je dat er op een gegeven moment toch een verhuizing gaat komen. Of wat of, of, of, of anders. Er zijn heel veel dingen al bepaald. Uh, de, wendingen die er, uh, maar de wendingen die we eraan uh, geven, dat bepalen wij zelf. Dus dat is altijd, daar moet je altijd mee houden. Nou, dat telt voor ons allemaal. Kijk, dat zelfs, Adrie, wat jij vertelt voor je moeder. Zij bepaalde zelf, nou is het genoeg geweest. Dus, snap je, dat bepaalde zij zelf. En als ze dat niet bepaald had, dan was er toch een einde gekomen. Daar nou, zei, eh, ja, dat is kijk, dat was al, dat was al, al voorbestemd. Daar nou, zei de paarden zelf, het, het, uh, ik wil niet, ik wil niet langer of zo. En zo is dat met heel veel, met heel veel dingen in ons mee. Er komen wel eens mensen bij me, dan zie, dan zie je van, uh, die willen dan veranderen van werk, en dan, en, dan kun je ook zeggen nou, dat er komt verandering van werk, maar zolang hun geen ontslag nemen en geen moeite doen om ander werk te krijgen, komt er ook niet. Maar daarvoor kan, daar kan er wel een verandering, het kan al voorbestemd zijn. Maar je moet, we, we hebben zelf een eigen wil en we mogen zelf, heel veel zelf, nog uh, de draaier aan geven. Oh, dat is een heel uh, interessant woord. Alles wat je zelf kiest en doet, stond alvast in, in, in het construct van het universum. En dat heet predeterminisme. En het is wetenschappelijk bewezen natuurlijk. Dat lag, dat, dat lag dan op, op een uh, manier, lag dat er al vast. Maar dat kwam pas op het moment, lieve Björn, nou jij er aan toe bent. Je bent al op vakantie geweest naar Turkije. Je weet hoe dat je er tegenop zag. Hoe angstig dat je was, dat is allemaal goed gegaan. En nu ga je weer naar, uh, naar Mallorca. Dus, dat kun je zien, jij gaat nu al veel meer dingen zelf ondernemen. En dat is fijn voor jou, lieve uh, Björn en Damo. Nu ga jij weer op je eigen, eigen kracht vragen. Dan ga je nog vragen. hoe werkt we dan met vergeven en accepteren van de situatie? Ik weet dat vergeven heel moeilijk is. Wij zijn mensen, hè. Wij zijn mensen. Nou, we moeten eerst ingaan zien hoe zijn we zelf. Dat is de beste manier om iets te kunnen accepteren en te kunnen vergeven. Maar uh. nou, we gaan eerst terug al naar jezelf. En je gaat eerst naar, je, naar jezelf. Hoe je? Er is zeg maar een situatie ontstaan en dan ga je eerst terug wat wat heb ik gedaan in deze situatie, heb ik, ben ik daar de aan? ben ik daar schuldig aan dat deze situatie zit staan, maar wie ben ik zelf? Ben ik zelf iemand die nooit een ander uh, nadeel zal berokkenen? Op dat moment dat je tegen jezelf kan zeggen, ja ik ben een mens, die een ander kan, na, nooit geen nadeel zal berokkenen. Dan kun je trots zijn op jezelf. Dan ga je kijken naar de andere persoon die jou wat aangedaan heeft. Waar jij verdriet om hebt, waar jij uh, teleurig, in, in teleurgesteld bent. Dan ga je kijken, wat jammer dat die persoon niet zo is als dat ik ben. Want als die andere net zo was, als ik, dan zou deze situatie niet ontstaan zijn. Dus uiteindelijk ben ik op de spirituele ladder al een stuk hoger. Terwijl ik weet beter met mensen om te gaan en niet te te zijn naar een ander. Dus ik ben gelukkig, diep. Die, ik heb die periode al gehad. Dus uiteindelijk ga je dan medelijden krijgen met de personen die nog in die situatie hangen dat ze geen rekening houden met anderen, dat ze egoïstisch zijn, dat ze gewoon met hun eigen bezig zijn. En dan ga je naar jezelf en dan weet je dat je trots op jezelf mag zijn, omdat jij al bent wie je bent. En dan kun je het accepteren. Dan kun je accepteren hoe dat een, hoe dat een ander is. En dan kun je uh, medelijden gaan krijgen met die anderen, dat ze nog jammer genoeg nog niet zo ver zijn, in hun gevoel dat ze op deze manier in het leven staan. En dan kun je vergeven. Maar het is heel moeilijk als mensen heel veel pijn hebben gedaan, dan kun je, zeg ik wel eens, ik kan wel vergeven, maar vergeten kan ik niet. Daar is ook een plaatje over. Ik kan wel vergeven, maar vergeten kan ik niet. En ik denk dat die herinnering wij altijd mee dragen in ons, in ons hart. Dus ik hoop dat ik hier uh, een goede uitleg heb aan kunnen geven, zoals het het feit is, maar niet altijd. Wetende als mensen, wij, wij, wij leven meerdere levens, en in elk leven worden we als mens beter, raakt onze ziel, worden we liefdevoller, dus dan zijn we al, al verder in ons kar, uh, karma's uh, wat. En dan die andere mensen die onze pijn aandoen, die zijn nog van lager orde. Dus ze weten ook nog niet beter. Ze zitten ook nog niet in dat gevoel waar wij in zitten. Daarvan worden wij ook gekwetst. En, en daarvan kunnen wij op die manier dat doen. En zo moet je altijd in het leven. En moet je altijd wel vergeven. Ik denk dat je ook die mensen op een gegeven moment kan mijnen. Je kunt ze wel in je, in je gedachten. Kijk, ja, we hebben natuurlijk een verstand. En dat telt voor ons allemaal. We hebben een, een gedachte. En we hebben een gevoel. En we, we kunnen wel redeneren. Van wij gaan die mensen vergeven, maar je moet het gevoel smaten ook kunnen vergeven. Want als de haat binnen in je gevoel blijft zitten, dan kun je wel nuchter denken van, nou ja, ze zijn niet wijze, ze doen maar een dotje. Maar als jij dat in je gevoel nog moeite mee hebt, dan, dan heb je het niet vergeven. Dus, gauw, dus je moet het zo gauw zo gauw je, je gevoelsmatig en rationeel Iets kan vergeven, dan pas heeft het, dan is het voor jouzelf, dan brengt het jouzelf rust. En het gaat ook niet om hoe dat een ander, hoe dat die ander ermee omgaat. Het gaat om, altijd om, voor, om jouzelf. Het gaat altijd, ja dat is dit, deze muziek. Dan zal ik de muziek, als dat voor jou lastig is, dan zal ik de muziek afzetten. Maar het kan zijn dat dat zingen is. Misschien als ik een, als ik een rustiger plaatje opzet, dat jij daar dan minder last van hebt. Dan is, eh, omdat er ook natuurlijk eh, woorden in gesproken worden. Kijk. En, en, en die andere muziek is maar gewoon een rustige achtergrondmuziek. En daar wordt niet gezongen, dus dan is het misschien prettiger om aan te horen. Klopt, klopt, daar hebben we, daar hebben we ploink. Burger is ook binnengekomen. Goedenavond, lieve burger. Welkom, fijn dat je er bent natuurlijk. Bas is er ook. Goedenavond, lieve Bas. Ook gezellig dat jij er bent. Nou, Graaf Heijs komt ook binnen. Die komt altijd, euh, want die, de, die gaat dadelijk naar het programma van Guus. Onze Graaf Heijs. Want vorige week, euh, lieve Graaf Heijs, zag ik jou binnenkomen... En toen was het, was het net te laat om nog gedachten tegen je te zeggen. Dus, uh, hier is het wel jij ook. Het is ook leuk dat jullie er ook alweer zijn vanavond op deze maandagavond. De vakantieperiodes zijn begonnen. Bij ons is het vol op Tilburgse kermis. En vol op uh, uh, roze maandag. Ik weet niet of dat jullie er al iets van gezien hebben op de televisie. Als je Ombroep Brabant kan vinden op de tv, dan, uh, dan kun je het wel volgen. De roze maandag. Ja, ik ben er niet naartoe geweest. En dat zijn, allemaal, uh, dat zijn allemaal dingen die ook gebeuren natuurlijk. De vakantieperiode is er komt er weer aan. Dadelijk uh, weet Roze Maandag, ja. Uh, Garofijs was er vorig jaar, uh, le, le, uh, die was daar aanwezig dan. Ja? Ja, weet je wat is, een roze maandag, dat is, daar komen alle homo's en die komen naar de Tilburgse kermis, zijn uh, uh, dan heel erg, heel in roze gekleed, en uh, die komen, dan lopen dan op de kermis, hè. De Tilburgse kermis, als je het bij Google aantikt, en dan kun je zeggen, roze maandag, wat heeft dat te betekenen? Maar ik, uh, vanavond was er een soort interview. Maar uh, het, het, het is toch iets wat al jaren, uh, ja, het is, en dat is altijd op maandag. En dan gaan dan heel veel mensen, die gaan naar de kermis, hier vanuit Rijen en wij wonen in Rijen tussen Breda en Tilburg, en die gaan ze allemaal naar de kermis toe om te nieuwsgierigen, en om te lachen, en om te kijken. Kijk maar, Jan, ik zie je vanuit eens wat binnenkomen. Als jij zegt, uh, ik kan niet op tijd er zijn. Dan ben je er niet. Wil je zeggen? Ik kan niet al mijn dochter is er ook naartoe, toe met een vriendin en die heeft dan een nieuwe vriend en daar weer een vrienden van en kent ze die zijn allemaal te lang die gaan allemaal met de trein vanmiddag gaan We een uur of drie naar Tilburgse Kermis. En dat, dat, ja, ik snap ook niet wat, wat daar nou aan te zien is. Maar ze vinden dat allemaal uh, mooi. Ja, die, die lesbiennes en die homo's, ja, die maken er een, een feest van natuurlijk vandaag. Jan, die gaat, niet mee, die gaat niet weg. Maar ja, het kan wel eens zijn dat ze zeggen, net zaterdagavond laten we vanavond uit eten gaan. Of met vrienden de barbecue. Nou, onze Guus, die komt ook binnen. Goedenavond, lieve Guus. Ook leuk dat jij er bent, natuurlijk. En dan hebben we van de week is het nog een, uh, geloof ik, donderdagmiddag. Voor woensdagmiddag? Nee, donderdagmiddag. Dan is het voor de, bejaar, voor de gehandicapten. Dan is de middag voor de gehandicapten, dan is van, van 1 uur, 80 tot, tot 6 uur, is dat de kermis uh, staat het teken van de gehandicapten. En dan woensdagmiddag en donderdagmiddag dan uh, zijn het uh, eenheidsprijsjes voor de kinderen. Dan kun je met de kinderen naar de kermis, dat kost het niet zo duur. Dat kost geloof ik maar kinderdingen kost maar 1,50. Ja, kost maar, moet mij horen. En de duurste kost dan maar twee vaartig dan En dan, uh, dan is het uh, goedkoper. dan kun je met de kinderen doen. Hallo, lieve plooi Welkom. Ik wil even zeggen tegen je. Dat uh, onze Wilfred... En mijn man, hebben gisteren de eerste gespeeld met de Duivel op Pomero. Dus uh, vorige week hadden ze de vierde, de week daarvoor hadden ze de achtste. En deze week hadden ze de eerste. Goed hè, Freun. Maar lieve mensen, ik ga afscheid van jullie nemen. Ik hoop jullie zaterdagavond weer te mogen ontmoeten uh, om 8 uur op, hier op deze zender. Ik wens jullie nog een heel fijne uitzending met Guus. Allemaal heel veel liefs en een stevige knuffel en op zijn Brabants gezegd, houdoe! Da, da, da, da, da, da, da, da, Dat is de verkeerde muis. De verkeerde muis dan moet ik deze doen. Zal ik deze doen. Ik doe deze. Uh, het is deze. En ik heb deze nu gedaan en kan het nu wel. Uh, ja, dit kan. Tadam. -da Tadam. -da -ta. La, la, la, la, la, la. oké, okay. ja, dat doen we gewoon, hoppakee, tuurlijk, fantastisch, ja, dit, dit, dit, dit, dit, dit moet goed zijn, uh, ik ga even kijken, mm, nou, zo, <coughs> nou, even uitgehoest, um, ja, nou, ik, ik, ik ben er nu, geloof ik, of niet, nee, hè, Nee, ik, ik, ik ben er ook eigenlijk niet. Uh, we krijgen uh, nu eerst uh, Petra en Jeremia. Ja. En je moet eigenlijk zeggen Jeremia, dat heb ik net geleerd. Ja, nou, we, we, we krijgen eerst Petra en, en Jeremia. Dus uh, kijk even mee, luister even mee. Het, uh, het is weer een heel mooi programma geworden deze keer. Dus uh, Petra en, en, en Jeremia, maar... Uh, ja, ik, ik ben dus pas net binnen. Hè. Het was namelijk de afgelopen tijd, was het nogal. Uh, ik, ik, ik, ik durf niet te zeggen kloten weer, maar uh, toch wel kloten weer. Ik, uh, ben ik er nou weer? Ja ik, ben... ik, ja, ik ben dus bezig geweest tot net. Ik ben helemaal vis binnen. Ik nog wat eten. En dat dus ga ik gewoon even doen. Ondertussen. Krijgen jullie rauw op je dak. Uh, ja, rauw op je dak. Even kijken of het geluid is. Hallo. Hey Petra, welkom in uh, de openluchtkeuken. We zijn uh, in uh, Arnhem en uh, we staan midden in het bos. En, uh, een tijdje geleden was ik op de Noordermatt.